Dit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in een woonzorgcentrum in Tilburg zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand vanaf de tweede verdieping. Het gaat om een groot complex met verschillende soorten woningen. Uit voorzorg worden honderden mensen uit het gebouw gehaald. Zij worden in een hotel in de buurt opgevangen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer roept mensen op om uit de rook te blijven.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 Ondanks het protest langs de A2 in Limburg liggen de werkzaamheden op schema, zegt Rijkswaterstaat. Vanwege een verbreding van de snelweg worden bij Echt en Born twee viaducten gesloopt en meerdere bomen gekapt. Om dat tegen te houden zijn actievoerders in bomen geklommen. De A2 in Limburg is zeker tot maandagochtend vroeg dicht vanwege de werkzaamheden.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 I mm -hmm. Yeah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 else understands me like she, now that I know true love means, I just hope she stays with me, and where do we go? water in overjohn you hide in laughter what's on your mind is it love